Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft invallen gedaan in kantoren en het huis van Maximilian Kraa, van de radicaalrechtse AFD. Het Duitse OM onderzoekt de betrokkenheid van Kraa in een corruptie- en spionageschandaal waarbij betalingen vanuit China een rol spelen. Het is niet bekend of er iets gevonden is bij de huiszoekingen. Kraa ontkent iets fout te hebben gedaan en noemt het onderzoek politiek gemotiveerd. De politie heeft iemand aangehouden in een 21 jaar oude verkrachtingszaak. Een vrouw van 65 werd in 2004 verkracht in haar woning in Hendrik-Ido Ambacht. De man werd maandag aangehouden op basis van een DNA-verwantschapsonderzoek. Na zijn aanhouding is aanvullend onderzoek gedaan en dat leidde tot een match met sporen uit 2004. De man zit voorlopig vast. Het slachtoffer is enige tijd geleden overleden. Haar familie is op de hoogte gebracht van de aanhouding.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 In de afgelopen 25 jaar ging meer dan de helft van de tropische bossen op aarde achteruit. Volgens een onderzoek dat vandaag is gepubliceerd in het wetenschapstijdschrift Science... ...kreeg 58 tot 80 procent van de bossen te maken met krimp en versnippering. Als bossen kleiner worden gaat dat vooral ten koste van de meest bijzondere soorten. Die zijn kwetsbaarder in een kleiner leefgebied. De onderzoekers zagen ook een positieve ontwikkeling. In beschermde gebieden ging de achteruitgang een stuk langzamer.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 Ze hebben dit jaar een hele mooie album uitgebracht, de uh, Hotel Belvedere, de uh, uh, Kings. En er zitten gewoon ook bandleden die uh, hier onder de rook van Zandvoort vandaan komen. Eigenlijk liggen wij onder de rook van Haarlem, maar daar komen ze vandaan uh, voor een deel. Uh, zeker Boy Vielfoy, want uh, dat is de frontman van deze band. En een van de nummers die op dat album terug te vinden is All Night Long. We gaan uh, even weer... Uh, in mijn beste Engels praten... met Meses. Uh, because de popronde... is... in a very short notice... to start. And then you have to go to... Nimwegen. <laughs> Or like the Dutch guys said... here in Nijmegen. That's uh, the place where you... Uh, play uh, your first gig... The, in de popronde. Uh, Yeah, we we also have uh, uh, asked you how you prepare uh, for, for that. But uh, is there any, um, uh, are there any people interested for you here in, uh, to to get you for the Popronde or booked in the Popronde here in North Holland? I'm genuinely heartbroken. <laughs> like what? what <laughs> it's, it's North Holland is my favorite Holland. Why wouldn't you book me here? Yes. I'm the, I'm the sweetest je you'll ever meet. Ja. Uh, dit is uh, very uh, erg om het uh, even gewoon uh, Nederlands en uh, Engels door elkaar heen te gooien. Dat, dat het gewoon niet klopt natuurlijk. Uh, uh, uh, meisjes is nog niet geboekt mensen, dus hoe kan dat nou? Uh, haal hem niet, uh, horen ook nog niet. Ik, ik denk dat het toch uh, tijd is uh, dat er wel wat uh, mensen hier in uh, deze uh, strijk nu uh, moeten uh, gaan achter hun oren gaan zitten krabbelen. What kind of music are you playing? I'm a singer-songwriter. Ja? The songs that I release on Spotify. Which mm -hmm. one of them comes tomorrow. Oh. Uh, stay tuned. I play soft music. It would be indie folk, singer-songwriter, pop. And I perform very emotional and very... Um, very touching songs. So. Yeah. There's always one or two people crying in my concerts, yeah. which they say it's a good sign. Yeah, yeah. Come, come for some fire and songs about survival and hope and some fun and yeah. very funny. Uh, het is uh, wat hij brengt is onder meer in die folk en hij uh, krijgt onder meer terug uit de reacties dat hij heel gevoelige we, uh, nummers uh, weten maken en uh, dat er ook nog mensen zijn die daar toch wel wat tranen om laten. But it also has something to do with your background. Yeah. I think. And that is also what you, what you um, playing in your music. Yeah, most of my music is uh, obviously influenced by what is going on in my inner world. Mm -hmm. And I, I've had a uh, maybe tragic background of causing some um, I started rebelling against the Iranian regime, against the dictators It's a little dangerous it Started the, yeah. Yeah, movement, I went to prison and I had to escape my home country and now living here in the new country mm -hmm. so there are songs about that but there are also songs about how I survive in this new country through the help of uh, friends and uh, like friendly people of the Netherlands, I, I'm very blessed about it mm. Uh, dat je, uh, hij is gelukkig met uh, de mensen die hij hier in Nederland inmiddels heeft uh, getroffen. Uh, want hij heeft uh, hele stoute dingen gedaan in het, uh, in het uh, land waar hij vandaan komt. Uh, dat werd hem niet in dank afgenomen, dat is de reden waarom hij hier naartoe is uh, gegaan. Maar hij neemt natuurlijk wel dat gedeelte neemt hij natuurlijk mee in zijn uh, liedjes en ook in het uh, geluid wat hij, uh, wat, uh, wat hij laat horen. Um, hij dus zei het uh, I said in Dutch. Dus kom op mensen. Het, uh, het, het is denk ik niet zo moeilijk om uh, ook eventjes hier gewoon eventjes een beetje uh, schappelijk uh, te kijken naar wat hij, uh, wat hij doet. En morgen uh, op het moment dat wij dit uitzenden. Dit is vandaag de elfde. Uh, op 12 september komt er dus een nieuwe single. En there is something uh, about uh, that new single. Uh, because there is one guy and he... His roots are here in Zonfleur. That song doesn't come out tomorrow. Oh, that doesn't. Uh, <laughs> Let's uh, keep uh, it a secret, but it's. Uh. Uh. <coughs> yeah. I said about a little bit about uh, the that <laughs> secret. Yeah, My really Little Shield, sealed uh, again. Uh, <laughs> uh, maar goed, uh, mensen, ik ik had het uh, bijna verklapt... maar uh, dat gaat nog dat gaat nog gebeuren. De de de de single will which you release tomorrow, what is what's it called? It is called Low Fire. Low Fire. And it's about me finding love in the Netherlands and mm. setbacks. So, um, yeah. We are very interested. We're playing that song next week. Yeah, thanks so much. Yeah, yeah that would be nice. Um. Uh, dat is bij deze dus uh, gedaan. Maar uh, wij uh, gaan, wij, ja, want uh, Lowfire ga je dus komende week hier uh, bij ons in de uitzending horen. Uh, dus dat uh, gaan we dan uh, regelen, want dan uh, gaan we dat even fijn onder de aandacht brengen. Uh, deze single release. En uh, we zetten er ook. Uh, we will also place a review on our website. Ja, de mensen die dat uh, willen weten, altfm.nl mensen, daar staat het op. Uh, het is tijd voor uh, de eerste, ja, het eerst, de eerste song van blokje nummer drie, kom er bijna niet meer uit, ja, ja, ja, uh, wordt weer even netjes uh, gecorrigeerd door onze weginspecteur streep, Basketbal Scheidsrechter, want dat is hij tegenwoordig ook, uh, uh, en dat is het uh, nummer Who I Am, hier is allemaal, Shoo. You scared me once, you won't scare me twice You taught me to ignore advice Throughout the years, I felt denied, and I remember how I slowly died inside. Strong arguments I've learned from you, and never lose, cause that scared you too. Your fear made you an anxious man, and me, I don't know anymore who I am, who I am. And my love for you is covered with blood, and the will to live is all that I got. Don't cling to me, it's my time to see Where I stand, what I want, and who I am Aggression is a word I hate I want to love, but I hesitate every time I see your face I wonder if agony can be erased I need an time the same Where I stand What I want Who I am Oh my love For you Is covered by mud Like your past Was dark and Covered in blood Don't cling to me It's my time I'm the same. Ja, uh, die, uh, dan is staat zelfs mijn eigen schuif niet over. Dus, die, uh, klof, de, dus die, dat applaus dat klonk wel. Maar dan vind je die microfoon uh, van jou uh, eigenlijk maar goed. Uh, maar we hebben er nog eentje. En dat is Far Away. Yes. to cry for a life that was so damn hard she just prepared a brand new start if life paradise Under the blanket She prays To the sky Oh Lord She mumbles Get me out of here Oh death, She whispers Take the clouds From here Because life. light Dat was hem. Uh, maar uh, we gaan nog eventjes nog uh, wat uh, met Chiu uh, even nog wat uh, bepraten. Want uh, ja, een akoestische gitaar. Uh, weet je ook wanneer jij uh, je eerste muziekinstrument hebt gekocht? Ehm. Uh... Zelf gekocht of ooit gekregen? Nou ja, dat, dat, nou, laten we het uh, op deze manier ook aanvliegen. Gek, uh, gekregen of gekocht? Laat ik het ja, uh, makkelijk um, maken denk ik dat op zich. Ik was negen en toen kreeg ik een piano. Een piano. En daar heb ik zes jaar lang les op gehad. Ja. Maar eigenlijk maar in die laatste jaren was ik in de laatste jaren alleen maar met gitaar bezig. Want ja. inmiddels had ik een gitaar gekocht ook. Ja. En toen was ik een jaar of veertien denk ik. Ja. veertien. Ja, en wat, wat is het verschil tussen uh, de instrumenten? Ja, de een dat zit je op veel. een toetsen, uh, toetsen en op die andere is een uh, snare. Maar ik bedoel, ja. uh, van wat is er dan uh, wezenlijk anders? Hoe, uh, hoe uh, moet je erbij nadenken? Hoe zit ja. dat dan? nou... En piano, die snap ik. Want what you see is what you get. Yeah. Ja, je drukt op een toets en zo klinkt het. En die gitaar, nou, ik snap er nog steeds helemaal niks van. Yeah. <laughs> ja. En ik doe altijd maar wat. met, Maar componeren gaat voor mij het makkelijkste op de piano. Omdat mm -hmm. ik dat wel begrijp. Ja. Yeah. Um, maar is onhandig meenemen en uh, gitaar is makkelijk. Ik kan niet in je binnenzak stoppen en uh, zeggen: hey, uh, Marcus, nee. kun je me even aansluiten? <laughs> nou, dat, zo werkt het natuurlijk niet. Nee, dat, nee. Nou, hij kan het wel, maar je uh, <laughs> uh, begrijpt wel wat ja. ik bedoel. Ja. Uh, en met het openbaar vervoer is dat helemaal een uh, drama met zo'n uh, ding ergens. Ja, dan precies. zie ik altijd bijvoorbeeld mensen in een tram en dan zit er eentje die heeft zo'n hele grote piano in een keer. Ja. <laughs> ja, dat, dat, dat ja. idee. Dat ja. uh, gaat hem niet worden. Uh, dan nog iets over uh, de muziek zelf. Uh, maar wat betekent muziek voor je? Mensen, dit is de Wietse van de Groot. Vraag. Wie is Wietse van de Groot? Ja, dat is een, uh, een, uh, een tv-presentator. Doet uh, Rondo bij Siggo Sport. Maar ik, uh, ik maak hem even... Uh, paraphraseren hem nu richting de muziek. Dus wat betekent muziek voor jou? Alles. Alles waar ik blij van word en waar ik uh, mijn, mijn verhalen in kwijt kan en waarmee ik kan communiceren met mensen. Ja, dus ja. muziek maken is voor jou ook een middel om te communiceren met, uh, met mensen in je omgeving of mensen ja. die het leuk vinden of wat dan ook. Ja, ik ben nooit zo heel goed in praten. En, uh, Gaat je oh. nu wel gemakkelijk af hoor, eerlijk gezegd. Dus, uh... Ja, dit is soms. <lacht> Ik praat, ik praat niet over echt mijzelf. Nee. Als het over mezelf is, als je hele persoonlijke vragen had gesteld... dan had je uh, hier nog wel even gestaan, want dan had ik heel veel eus gezegd. Us. Ja, nou, dat, <laughs> dus... dat uh, hebben, we, uh, hebben we niet gedaan, want we hebben het uh, meer over nee. de muziek uh, in, in dit opzicht. Maar het kan zijn dat je dus je persoonlijke ervaringen... ook in een liedje vert, uh, vertolkt of verwerkt. Ja. Ja, Hoe zit dat dan? Eigenlijk bijna altijd. Ja. Ja, het zijn bijna altijd persoonlijke ervaringen. Of ik ze nou zelf heb meegemaakt. Of dat ik het in mijn omgeving heb gezien. Mm -hmm. uh, of dat het uh, een topic is uh, in, in het nieuws. Um, wat het met jou dan uh, doet? Ja, wat het met mij dan doet. En dan schrijf ik het gewoon in een, in een she-vorm of een i vorm of, of wat dan ook. Hij, zei um, Ja. Dat, een, derde persoon. Een, derde een derde persoon schrijven is derde altijd uh, het, me, het meest lekkere. Dan kun je er altijd achter verschuilen. Uh, ja, als een nummer als The Waste of Time. Als ik dat um, me had gedaan... dan gaan mensen dat misschien wel op mij betrekken. Uh, en het is zo'n confronterend onderwerp... want mm -hmm. het gaat over seksueel misbruik en incest. Mm -hmm. Dat ik denk, ik wil wel aandacht vragen daarvoor. Ook omdat ik heb gezien wat het heeft gedaan met... Ja, met mensen die het kennen. En ja. dat er ook echt sommigen niet overleven. Maar dan, dan moet het ook in een zijvorm. Dat kan niet anders voor mij dan. Ja. Ja. Ja. Duidelijk verhaal. Um, dan nog even. Waar kunnen ze Shoe vinden op het wereldwijde web? Zal het zal ook nog wel straks nog uh, ter sprake komen. Maar goed, uh, ook voor de radiomensen is het altijd wel fijn... om uh, te weten waar ze kunnen vinden. Ja, ja ik heb een uh, website. Uh, Shoe Music en uh, uh, ik heb ook nog een linktree linktree shoe music slash shoe music en je kan me vinden onder shoe music op spotify en nee niet uh, onder shoe music dan heet ik gewoon shoe ja. en dan om het ingewikkeld te maken heb ik op de socials weer shoe music ja. op instagram en facebook nou, er is altijd wel laat komen mensen dus in dat opzicht uh, helemaal goed um, ik vond het hartstikke leuk uh, dat je geweest bent. Ik denk ook dat uh, de heren hier uh, dat ook wel uh, fijn hebben gevonden. Ja, er wordt uh, instemmend uh, geknikt. Nou, ik ben uh, warm ontvangen door iedereen. Ja. Ik vond het heel erg leuk. Vond ook, ik wil heel even zeggen over Meesers. wat ik het fantastisch vond dat hij mee wilde komen. Ja. Uh, hij, we hebben een uur kunnen repeteren. Um, ja, hij kon invallen voor uh, iemand anders. En ik ben er heel blij mee. En um, ja, het is hier een hele fijne ruimte. Gezellig. jullie zijn lief. Dankjewel, dankjewel. Dat uh, vinden we leuk om uh, te horen. Um, we gaan uh, even nog uh, wat uh, nummers uh, draaien... zodat de heren hier, hier uh, wat uh, kunnen doen. Um, er is een verzoek binnengekomen. Zakkeram. want uh, die hebben we hier ook uh, eerder gehad. Vallen is vliegen. de radio. Want ja, ik moet ook uh, praten. Dus ik sta met de uh, meesters uh, een beetje te praten, maar ondertussen uh, gaat, ook het, uh, gaat ook het geluid gewoon verder. En uh, ineens is het drie seconden voor en dan moet ik op een gegeven moment ook het schuifje opengooien. Want anders is het stil op de radio. Goed. Uh, het waren drie nummers. Sakaram. Met vallen is vliegen. Ja, Thomas. Uh, je hebt hem uh, nu bij deze gehoord. En ik eh, krijg uh, nu ook uh, boze blikken van... Uh, ja, ik heb hem ergens uh, staan, maar ik moet even zoeken op uh, heel veel harde schijven uh, waar ik dat heb uh, neergezet. Uh, onze eigen opname dan. Uh, daarachter hoorde je uh, Cloud Cuckoo. Daar had ik uh, nog niet zo gek lang geleden een gesprek mee. Onder meer over dit nummer, Kid Without a Name. Uh, dat moet je maar even terugluisteren. Altfm.nl, mensen, want daar, daar is het uh, op uh, terug te vinden. Bij een van de uitzendingen hiervoor. Ik uh, denk dat het uh, van, nou, ik denk twee weken terug. Daarin is het uh, voorbij gekomen. Nee, vorige week. vorige week uh, In de uitzending van vorige week. Daar, daar zat hij in. Um, dus dat uh, is dan even voor de mensen die dat uh, willen weten. En daarachter hoorde je Lilith Left the Garden and Cigarettes and Sex. Uh, dit is een, uh, is een uh, vijftal. Dat is net zo chaotisch als ik ben. Uh, ze hebben van alles nog wat uh, geprobeerd met een persbericht eruit te sturen. Ze gooiden het in chat, GBT. Maar vervolgens uh, gooide Odido uh, er een beetje hoe Roet het eten. En dus hadden ze helemaal geen persbericht meer. Uh, de band heeft vorig jaar deel uitgemaakt van de popronde. En dan heb ik het over Hunk en hun nieuwe single Heet Blond. En er moet er wat komen, maar juist. Die komen toch nog wel, uh, wel een beetje van pas. Uh, ik uh, ken een uh, liefhebber van die muziek. Uh, maar die huiste ergens in de buurt van Purmerend... en komt nog wel eens een regelmatig gevallen af. En die man uh, die, uh, schijnt wel een beetje van, uh, van dit werk te halen. Holograph was dit. Uh, dat nummer dat heette Milk Lemon. It, uh, ook ineens ook de, de, de 3 voor 12 Noord-Holland-bak binnen. Ik denk, ja, die kunnen we dan ook uh, mooi gebruiken om uh, hier uh, te laten horen. Uh, daarvoor hoorden we Hunk met Blond. En die hadden weer ruzie met ChatGPT. Uh, Als uh, Marcus van Dam dat wat zegt, uh, JetGPT. Uh, ja, tuurlijk, want het uh, is een, uh, een, uh, een gast die weet alles wat, uh, wat dat er gaat uh, betreft. Uh, maar goed, uiteindelijk hebben we het uh, persbericht zelf een beetje in elkaar gesleuteld. Uh, en er een, een artikel van gemaakt. En daar was uh, de hele band wel een beetje blij mee. Uh, goed, we hebben er nog een paar. En uh, bijvoorbeeld uh, deze. Dit is uh, Black Box Red en Satellite One. Ja, komt u maar. Ja, oké. Okay. Ja, dat komt wat. Dat was Satellite One. Zo heette de titel van het nummer. En Black Box Red. En die schijnen dan ergens uit het noorden van het land te komen. Um, bijna deze uitzending uh, tot een einde. Uh, volgende week hebben we geen live uh, muziek. En ook uh, geen, uh, geen andere zaken. Maar we hebben wel heel veel uh, telefonische interviews. Uh, waaronder een uitgebreid uh, gesprek met uh, de heer... Frank Bond, die kennen we allemaal wel in uh, zijn hoedanigheid als uh, Francis Alban Black, En uh, ook uh, in zijn uh, rol als Alaska. Want uh, Alaska dat is uh, weer uh, behoorlijk actief op dit moment. Terwijl ik uh, hopeloos nu probeer iets uh, voor elkaar uh, te krijgen. Ja, uiteindelijk is het uh, gelukt, maar uh, je moet niet vragen hoe. Uh, maar uh, er is een, uh, de, er is, ik heb een uh, telefonisch interview met hem opgenomen uh, gisteravond. Heb ik dat gedaan uh, naar aanleiding van uh, de nieuwe single... die na zeven jaar uh, weer gaat uh, komen. De, uh, er is na zeven jaar weer een nieuwe Alaska single, mensen. En ik heb hem al een paar keer al beluisterd. En uh, het is echt weer eentje zoals we dat uh, kennen van de heren... zoals ze dat uh, deden in 2012 van Actors and Lies. En uh, daar moet je een beetje uh, in aan denken... Uh, dat zal Frank ook volgende week uh, gaan vertellen en uh, waarschijnlijk zullen we dat gesprek helemaal aan het eind van het uh, programma doen. Nou, dan uh, voel je hem alweer aankomen, dan is het ook wel weer zo'n dag als deze, want dan heb ik er uh, eigenlijk alweer niet zoveel zin meer in om uh, dat allemaal verder aan uh, elkaar uh, te kletsen. Dus, we sluiten af met Never Cry Wolf van Alaska. En dan is het gewoon weer tot volgende week. Dag.